Raymond met het NWS Journaal. In Amsterdam is een voortvluchtige Britse crimineel aangehouden. De 69-jarige man, die in Engeland meerdere keren is veroordeeld voor drugshandel, probeerde gisteren met een huurauto te ontkomen aan de politiecontrole. Hij werd kort daarna aan de kant gezet en toen bleek dat hij internationaal werd gezocht, werd hij opgepakt. De crimineel zal worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. De PvdA wil dat het kabinet onmiddellijk het belastingverdrag met Panama opzegt. Aanleiding zijn de onthullingen in de Panama Papers. Daaruit blijkt dat ook Nederlanders belasting hebben ontweken via brievenbusfirma's in Panama. Volgens de PvdA doet het land te weinig om internationale belastingontwijking tegen te gaan. En moet Nederland geen belastingzaken doen met dit soort landen. De Belastingdienst onderzoekt de Panama Papers en kijkt of er Nederlandse burgers of bedrijven zijn die eigenlijk meer belasting hadden moeten betalen. Gemeenten houden onverwacht veel geld over aan de uitvoering van de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Het blijkt uit een voorlopige inventarisatie van het blad Binnenlands Bestuur. Volgens de schattingen heeft driekwart van de gemeente vorig jaar niet zijn hele budget uitgegeven aan de WMO. Die wet is bedoeld om mensen met bijvoorbeeld een beperking hulp op maat te geven, zodat ze zich beter kunnen redden in de maatschappij. Het kan gaan om huishoudelijke hulp of beschermd te wonen. De katholieke kerk moet de deuren meer openstellen voor mensen die niet volgens de Roomse doctrine leven, zoals homo's en gescheiden mensen. Dat blijkt uit nieuwe richtlijnen die paus Franciscus heeft gepresenteerd. Het vaticaan blijft wel tegenstander van het homohuwelijk. In het document schrijft de paus dat het persoonlijk geweten doorslaggevend is en niet de richtlijnen van de kerk. En dan het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Met af en toe een bui. Er staat een matige zuidwestenwind. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen is er eerst kans op mist. Maar later ook af en toe zon. En het wordt morgen 13 tot 15 graden. Dit was het. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Hilversum en Buntschoten 7 kilometer. En op de N44 Wassenaar Den Haag. Bij Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 26e jaargang, aflevering 15. Dat maakt het vandaag vrijdag 8 april 2016. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown... hier op ZFM Zandvoort Op deze zonnige vrijdagmiddag. Deze week hebben we 9 stijgers, 12 zittenblijvers, 15 dalers... en maar liefst 4 nieuwe binnenkomers. En het is een tijd geleden. Er is zelfs een nieuwe binnenkomer in de top 10. Ja, je hoort het goed. Een nieuwe binnenkomer in de top 10. Ik heb het uh, twee keer eerder meegemaakt. Dus uh, ja, het is wel een bijzonder nummer ook. Hey, uh, Adam Lambert is na 25 weken uit de lijst verdwenen... met Another Lonely Night. Jasmine Thompson met Ador na 17 weken. Chesto met uh, The Ride Song na 6 weken uit de lijst. En uh, Maan met The Perfect World na 9 weken uit de lijst. Maar treur niet... Ik weet zeker dat ze er weer aan zitten te komen maan. Want zou uh, um, ik even op de Nederlandse top 40 te kijken onder, onder, onder andere. In. Dan heb je de tipparade. En daar uh, staat ze alweer in met een nieuwe single. Maar of die in Europa gaat doorbreken dat uh, weten we nog niet. Dat gaan we vanzelf uh, meemaken. De snelste stijger deze week in handen van uh, Dab. Samen met Dante Leon met uh, Angel. Elf plaatsen gestegen. En de snelste daler. die gaan we zo direct als uh, eerste draaien. Die staat op nummer 40. Die stond vorige week nog op een uh, 21ste plaats. Ondertussen 27 weken lang in de lijst. Dus 19 plaatsen gedaan voor Jamie Lawson. Maar dat straks. Tegenover me zit weer Sander Leijsje. Die heeft alles weer voor me klaargezet. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. En dit is de laatste keer Denk je dat je het gaat doen. Ja, het is de laatste keer. Ja. Maar ja, dat heb ik al vaker van je gehoord. En dan zit je er gewoon weer drie weken later. Dus, uh... Ja, maar ja, stage gaat beginnen. Ja, oké, okay, maar dan nog. Ja. Ik heb vaker van je gehoord van ja, nee, we ga niet meer redden met mijn school. Dus ik uh, kom niet meer. Nou, twee weken later. Hé hey Sander, wat doe je hier? dacht dat ik je niet meer ging redden. Ja, nee, ik ben er toch wel weer. Dus ik denk dat dat uh, nu ook wel weer uh, gaat gebeuren. Ik weet het niet. Heb je eindelijk door hoe je alles moet doen, dan stop je daarmee. Dat kan toch niet, jongen? Ja, sorry. Nou ja. Ik aan de school zijn. Ja, ik zal ze even bellen. Uh, het is je vergeven, hoor. Hé, ah, hey, uh, zo direct om uh, rond de klok van half vier gaan we even contact opnemen met uh, Tim. Formule 1 Tim, noemen we hem ook. Ja. En uh, kijken hoe het is uh, gegaan, het uh, afgelopen race. En wat eraan zit te komen natuurlijk. Rond de klok van uh, half vijf, de Nederlandse top 40. En rond de klok van kwart voor vijf, de top 3 van uh, deze week. Maar zullen we eerst maar even luisteren hoe de top 3 van uh, vorige week er ook weer uitzag? Nummer 3. You're moving so carefully, let's start living in danger. De Euro breakdown of vrijdag Breakdown of Fredo. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week was dat op uh, nummer 3 G-Easy met Bebe Rexa. Met Mima, Zelven en I op 2 Mike. Pasner met Artou Cape in de Pizza. En DNC stond op nummer 1. Dit is de nummer 40 van deze week, Jamie Lawson. And I wasn't expecting that. It was only a smile, but my heart it went wild.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 I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love was meant to.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 een paar weken geleden nog op uh, nummer 1 te vinden. En zo staat hij deze week op uh, nummer 40, de hekkensluiter. Jamie Lawson, I wasn't expecting that. that. Ondertussen alweer 27 weken in de... De Euro Breakdown. En wij gaan door met de nummer 39, Vloesel. Ik niet tippen aan jouw ritme en stijl.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 Zag je me na Zes weken tijd en heb ik over onze zuidenburen Clusso met de Droom Scenario. 38 vinden we dan naar Armen van Buren en 37 Jess Lynn. Maar wij gaan door naar de nummer 36. En de nummer 36 is de eerste nieuwe binnenkomer van vandaag van deze week. En we houden het ook dicht bij huis. Want deze dame die komt uit Nederland. Jawel, je hoort het goed. Nederland geboren in 1992. Misschien leuk om te weten. Nee, ik heb het over de Helmondse Rochelle Peerts. Want die volgt een opleiding aan het Rock City Institute... en doet in 2007 mee aan het vierde seizoen van Idols. Nou, daar valt de zangeres in de theaterrondes af. Drie jaar later besluit ze mee te doen aan de X-Factor... waar ze coaching krijgt van Erik Fontijn. Nou, ze weet samen met de groep Adelicious de finale te winnen. No Air dan, een koffer van de hit van Jordan Sparks... bereikt in 2011 de tweede plaats in de Nederlandse Top 40... En in 2012 verschijnt uit de album You Versus Me... waar de single What A Life en Untouchable blijven steken in de tip. Na nou, in 2014 staat ze met Yellow Claw* op uh, shotgun voor de tweede keer in de top 40. En in 2016 brengt ze dan een track helemaal van dezelfde. uit. En die track die heet All Night Long. De Euro Breakdown. En die is dus nieuw binnengekomen deze week op uh, 36 Rochelle met All Night Long... Love.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 Dan hebben we Imani met uh, Don't Be So Shy. In de Russische remix, uh, kan ik wel zeggen. De Pilatov en Karas remix. En over Rusland gesproken. Nederland is uh, zandvoort dus derde geworden. Eindelijk eens een keer. Ja. Maar dan derde met uh, nee-stemmers. Op zich uh, ook best wel knap, hoor. Ja. En, uh, ja, stiekem. Je mag best weten, ik heb gewoon nee-gestemd. en Dat is het uh, voorvolk, uh, volk, noem ik het maar even... Die zegt dan dat we in de handen van uh, Rusland uh, aan het spelen zijn. Nou ja, ze zoeken het maar uit. Maar in ieder geval... Uh... Tegen het associatieverdrag is uh, Zandvoort met een uh, grote meerderheid. Ik geloof iets van uh, 73% van de stem uit mijn hoofd. Ja, zoiets. 78, 73, kom maar nog iets. Nou ja, in ieder geval op uh, RTV Noord-Holland uh, staat een heel mooi overzicht ervan. En, eh... Uh, hey. 73%. Probleem. 73%, ja, dat nou, is uh, toch goed. Met een mooie opkomst van uh, 32,8% landelijk, geloof ik. En lokaal uh, was het een uh, stuk hoger. Dat ook toen ik ging stemmen, lag al een stapel stembriefjes, joh. Daar zegt hij u tegen. En dat deed me wel eigenlijk uh, goed. Nou goed, door met de top 40 van Europa. Zonder Oekraïne. <laughs> Terwijl het, die Oekraïne best wel leuke nummers af en toe vandaan komen hoor. Ja. Ik zit af en toe uh, die Oekraïnse hitlijst ook uh, in de gaten te houden. Ook al hoort hij niet uh, echt bij de EU. Het is wel uh, Europa natuurlijk. En er uh, komen best wel leuke nummers vandaan. Maar dit volgende nummer is een, uh, komt niet uit Europa vandaan. Het komt uit de Verenigde Staten vandaan. Het is... Uh... Oh... Tim zit klaar. Ja, wacht even, Tim. Nou, het volgende nummer ben je aan de beurt. Daar uh, heb ik het over. De, de, de, de, nou, ben ik hem kwijt. Wat gaat het over? Oh ja, over de Chainsmokers. Een nieuwe binnenkomen. De Chainsmokers uh, is een Amerikaanse DJ en producer. Uh, genaamd Andrew Taggart en Alex Pell. Die sinds uh, 2012 al samenwerken. E-Race uh, wordt een eerste Clubhit eind 2012. En in het voorjaar van uh, 2014 weet. Uh, Hashtag selfie? Ik weet niet meer hoe je die titel normaal gesproken uitsprak. doet een selfie, selfie, hashtag selfie. Nee, nou, we zoeken we even op. De negende plaats in de Nederlandse top 40 te bereiken. Nou, ruim een jaar later maak ze samen met de Amerikaanse Roses de track Roses. Dat in uh, februari 2016 uh, in de Europese hitlijsten terecht gaat komen. En ondertussen uh, 25 hoogste noteringen hebben gehad. Maar uh, in 2000 uh, ja, jongsleden hebben ze ook een uh, nieuw nummer gemaakt... wat ze ook niet alleen hebben gedaan, maar samen met uh, Daya. En dat, uh, die track die heet uh, Don't Let Me Down. En die is uh, nieuw binnengekomen deze week op een uh, hele mooie 31ste plek. De Chainsmokers samen met Daya dus met uh, Don't Let Me Down. Nieuw binnengekomen op 31 hier op uh, CFM Zandvoort tijdens de Your Breakdown. Na dit plaatje gaan we naar Tim Koelmans over de Formule 1 update. En daarna zal uh, Sander een lijstje doen. Smokers doen het goed op het moment twee keer in de lijst... waarvan deze deze week nieuw binnengekomen is... met Don't Let Me Down op uh, 31. Hey, het is uh, half vier uh, tijd voor... FM Race Radio, Pit Report. Nou ja, Pit, Pit, Pit. Hij zit niet helemaal aan de pits... maar hij zit wel uh, ergens uh, bij auto's. En dan heb ik het over uh, Tim Koemans. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Ja? We zitten inderdaad, uh, we zitten inderdaad bij auto's in de buurt. Hier. Ja, waar zit je nu dan? Ik ben in Amsterdam aan het werk voor uh, Tesla Motors. Piep! Ja? <laughs> kan ik nou ook meteen een factuurtje daar ze sturen? <laughs> ja, ga je doen. <laughs> nee, je werkt gezellig bij Tesla inderdaad in Amsterdam. Ja. Hey, uh, afgelopen weekend is er weer een race geweest. Ja, dat klopt. De Grand Prix van uh, Bahrein van afgelopen weekend. Um, allereerst maar eventjes over de kwalificatie. Het was uh, Lewis Hamilton die uh, pole trainde. Uh, nou, toch een beetje, ja... Uh, ...voor hem nadelige wedstrijd in uh, Australië van, uh, van drie weken geleden terug inmiddels. Um, en uh, het was Max Verstappen die uh, op, de, op toch een best knappe negende plek uh, terecht kwam. Uh, circuit van Bahrein staat bekend als een circuit wat de Toro Rosso's niet echt ligt. Uh, veel lange rechte stukken, veel hard afremmen dan veel weer hard optrekken. En die, uh, ja, we weten inmiddels dat die Toro Rosso's uh, beter zijn in de wat snelle bochten... He, waar de, het chassis echt zijn werk kan doen, daar komt de auto wat beter uit de verf. Um, en dus niet op de Grand Prix uh, circuit van uh, Bahrein. Uh, desalniettemin uh, verstappen op een knappe negende plaats. En uh, ja, mooi nieuws voor hem, want aan het begin van de race ging het meteen de Ferrari van Sebastian Vettel kapot. Uh, nog in de opwarmronde plofte de motor van de Ferrari en kon uh, Vettel de auto uh, parkeren. Dus uh, verstappen we dus eigenlijk vanaf uh, P8 van start. Uh, hele drukke start. Heel veel chaos de eerste anderhalf twee ronden En uh, direct wat uitvallers. Uh, we zagen, ik, ik denk dat ik wel 25 wing-end plates heb zien, uh, zien schieten. Ja, dat ging inderdaad een uh, goede keer daar. De, de uiteindes van, uh, van de vleugels. Gelukkig wist uh, Verstappen zich aardig uit de malaise te houden. En bleef zo rond die 98 hangen. En uh, kon zich toen uh, rustig aan, uh, gaan voorbereiden op een tactische wedstrijd. En uh, ja, na, na eigenlijk een, een beetje onverwachte tactiek... ongeveer elke coureur, behalve uit mijn hoofd, Philippe Massa... Uh, ...zaat op een drie-stop-strategie. Uh, tegenwoordig zie je toch dat de twee-stop-strategie wel het meest uh, voor de hand ligt is. Uh, en dat zagen we ook, want Massa verloren aan het einde van de wedstrijd nog heel veel tijd. Het uh, werd uiteindelijk daarmee uh, ook nog achtste vlak voor teamaat, Bottas... ...die in de eerste bocht uh, Lewis Hamilton torpedeerde. Uh, daarmee een drive-thru-penalty kreeg. Wat nog enigszins uh, ja, een staartje kreeg omdat men het er niet mee eens was. Dat Bottas die toch redelijk in de opengegooide deur van Hamilton dook. Uh, Hamilton smeet de deur vervolgens dicht. En ging daarmee zelf ook zwaar in de achteruit. Ging als zevende de wedstrijd van start en eindigde als derde. Uh, Kimi Rijkonen reed daarentegen wel een prima wedstrijd. Werd netjes tweede en dan ja, blijft er maar eentje over. En dat is Nico Rosberg. Yeah. Nico won weer op Bagherijn. Pak dus 2 uit 2. Staat flink aan kop in kampioenschap. Uh, nu al 17 punten voor op 10 uh, maatje en uh, drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. En uh, Ricciardo op een derde plek. En hoe, hoe ging de kwalificatie? Want er was een hoop gezeik over de kwalificatie de eerste race. En nou hebben ze hem uh, toch niet teruggedraaid en op de oude manier doorgegaan. Hoe is dat verlopen? Nou, inmiddels uh, hebben de teams hebben gezamenlijk een, uh, een brief opgesteld... ...en die naar de, de hoge pieven binnen de, uh, de VIA, Bernie Ecclestone en Jean Pott uh, gestuurd. En uh, ja, toen konden de, de beide heren er eigenlijk niet meer omheen... ...en was het, uh, was het ge, ja, gescheten, om het zo te zeggen. Dus vanaf nu, definitief, vanaf de Grand Prix van China over twee weken... ...het oude kwalificatiesysteem. Yay! Alle teams unaniem wegwezen met die handel. Want ik zat uh, afgelopen zaterdag inderdaad naar de kwalificatie te kijken en uh, je zit gewoon zes minuten zonder uh, een auto op de baan op een gegeven moment. Ja nee, dat is waar en uh, dat, uh, dat hebben de teams ook aangegeven als, uh, ja, als, als niet gezellig en uh, ze hebben liever dat er tot op de laatste seconde gestreden wordt uh, om de prijzen en dat, uh, dat gaat dus vanaf de Grand Prix van China ook weer gebeuren. Nou, ik ben benieuwd. Nog helemaal niet vermeld. Max Verstappen werd uh, knap zesde aan het eind van de wedstrijd. Uh, lag tot op drie nou, rondjes voor het einde, zelfs op de vijfde plek. Met enigszins uitzicht op de vierde plek. En uh, um, toen bleek dat ze bandjes op waren. En hij reed nog een hele korte, maar heel agressieve stint op uh, de super de rode banden die uh, Pirelli mee had. Een ja, stint van tien rondes, hè? Ja, en daar ging hij zo gruwelijk hard op dat hij uh, binnen vier, seconden, vier rondjes had die uh, verliepende massa. die op dertien seconden voor hem de baan opkwam, uh, te pakken. Uh, Grosjean lag daar nog eens achter de seconde voor, dus hij, en daar is hij op 2,2 seconden van geëindigd, zeg ik dat goed? 2,7 seconden, sorry. Dus uh, Verstappen heeft dus, uh, om het even zo te zeggen, op al zijn concurrenten gewoon eventjes nog 18 seconden ingelopen in die 10 rondjes. Dat is, uh, ja, in Formule 1-termen uh, zijn dat kilometers. dus wat dat betreft, uh, ja, heeft hij toch wel weer een goede prestatie neergezet met een auto die is dus helemaal niet zo geschikt is voor het uh, circuit. Ik vind het knap. Ja, nou hebben wij allemaal. En uh, daarmee staat uh, Verstappen nu acht in het kampioenschap met 9 punten. Um, heeft een 5 punten achterstand op Felipe Massa in de Williams en 6 punten op Sebastian Vettel met de vraag die dus uitviel. Um, wat wel heel knap is om te zien dat de haas van Romain Grosjean op het moment 5 staat met 18 punten. Dat zijn er evenveel als Kimi Rijkonen. En daarmee hebben we het lijstje gehad. Nou, top. Wat misschien ook nog leuk te vermelden waard is... is dat onze Stoffel van Doorn, onze zuiderbuur... Ja. een puntje pakte in zijn debuutwedstrijd voor McLaren. Hij werd knap tiende met de McLaren. En is het al uh, bekend of uh, Alonso zelf gaat rijden in China... of dat Stoffel weer uh, in zijn stoel mag zitten? Nou, ik zag toevallig gisteren een tweetje komen van Fernando Alonso... dat hij zwaar zwetend in de, <laughs> in de fitness bezig is. Dus hij is heel hard op de weg terug. Um, er is nog geen nieuws naar buiten gekomen over de vraag... of hij inderdaad op tijd terug gaat zijn. Um, en dat horen we volgende week. Nou, dan uh, gaan we jou volgende week weer uh, bellen. Ja, of goed. in de studio zien, Een van de twee. Eén van de twee. In ieder geval volgende week vrijdag zitten we weer vlak voor het weekend. Dan hebben we ook inmiddels de eerste twee vrije trainingen gehad tegen die tijd. De Grand Prix van China wordt weer vroeg voor Europese tijd verreden. Um, sterker nog, alle drie de vrije trainingen. nee, twee van de drie vrije trainingen zijn geweest als ik aan de beurt kom volgende week. Um, volgende week zaterdag overigens 16 april om 9 uur Nederlandse tijd start van de kwalificatie en op zondag 17 april om 8 uur Nederlandse tijd start van de wedstrijd. 8 uur 's ochtends dan uh, neem ik aan. In ochtend, kopje koffie, croissantje, lekker van je leen kijken. Nou, op zich een best wel schappelijke tijd 8 uur. Precies. Ik ga hem overslaan, dat weet ik nu alvast. <laughs> nou, ik ga wel even kijken. Ja, jouw kennende, ga jij... Uh, ja. Moet je die zaterdagnacht werken ervoor, of niet? Nee. Nou, oh, <laughs> Dan Hoef je niet in de kroeg weer op een stoeltje te gaan zitten en de Formule 1 te kijken? Nee, nee, dat ga ik lekker thuis doen. Wat ik zeg, met een badje koffie en een croissantje. En dan gaan we lekker kijken hoe Max het aan gaat pakken. In China, waar die vorig jaar toch wel uh, hoog ogen gooide met, uh, met wat inhaalacties. Die, uh, die komen nog altijd in de uh, samenvattingjes terug. Dus uh, we gaan het zien. Nou top Tim, dankjewel. Tot uh, zover. Jullie ook bedankt. Graag gedaan en ik spreek je volgende week weer. Tot volgende week. Doei doei. doei. Come here and visit my world. Come here and visit my world. History, shining stars. Our oh, love is the only way. Don't get lost, 'cause I'm waiting. Summer feelings are waiting. time. De nummer 30 van deze week, Jal. Samen met uh, Gabrielle. Chimley wil ik weer zeggen. Richardson. Met uh, 100 maals op uh, nummer 30. En daarvoor hoorde je natuurlijk uh, Tim Koemans. Met de Formule 1 update. Nou, het wordt weer een uh, spannend weekend uh, volgende week. Dat uh, weet ik zeker. Hey, meer schakel even over naar Studio 1313. En daar zit onze uh, geluksjongen. Die... Uh, ja, nee, ik hou bijzonder op mijn mond. Die uh, alle nummers keurig ineens weer uh, op volgorde heeft uh, gezet uh, voor mij. Van de 40 naar nummer 1. Maar uh, nou mag je 40 tot en met 30 gaan doen. Op nummer 40 vinden we Jamie Lawson met Wasn't Expecting That. En op nummer 39 Clouchot met Drama Scenario. Op nummer 38 vinden we. Volgens mij is dit de oude lijst, man. 38 vinden we Armin van Buren oh ja. met. Uh, niet K van Buringen, nee, Armin <laughs> van Buren met Kensington met Heading of High. En op 37... Jazz Clint met Take Me Home. Nieuw binnengekomen gekomen deze week op nummer 36 is Rochelle met All Night Long. En op nummer 35 The Chainsmokers featuring Roses met Roses. Op nummer 34 Zane met Pillow Talk. En op nummer 33 Imani met Don't Be So Shy. En nummer 32 Major Lazer featuring Nyla met Light It Up. En nummer 31 ook nieuw binnenkomen gekomen deze week is The Chainsmokers featuring Daya met Don't Let Me Down. En we hebben hem net gehoord op nummer 30... Ja, featuring Gabriella Richardson met Hans Miles. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 29 en die is weer van de Hollandse bodem. Everjack samen met Fights met uh, Hey. Op 29 dus drie weken lang uh, in de lijst. Vorige week nog op uh, 33. Fights met Everjack.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 Hey, would you come with me and say hey? I'm afraid Jack is uh, bezig met uh, nieuwe samenwerkingen. Hij heeft een uh, hele stapel met uh, platen klaar liggen. En een van was uh, deze dus, samen met Pijs, uh, Een uh, dorpsgenoot van hem uit uh, Spijker Nissen, Die, die hij uh, na jaren weer tegen is gekomen. En uh, Die F.O.J.E.S. Die, uh, heeft ongeveer 20 mailtjes uh, per dag gestuurd naar F.O.J.E.S. Uh, en dan is deze prachtige samenwerking dus uh, uitgekomen. Pas uh, 17 miljoen keer bekeken op YouTube deze single samen met Evo Jack met Hey op 29 deze week. Dus in de Euro Breakdown, de top 40 van Europa hier op in Zandvoort. Nummer 28 slaan we even voor het gemak over. Dat was Rehab samen met Ciara, met Gerda. En wij gaan de nummer 27 draaien. Een plaat die vijf uh, plaatsen gedaald is. Van 22 naar 27. En dan heb ik het over Alan Wolken. Met het prachtige Vede, 9 weken in de lijst. En 22 was ook de hoogste notering. Dagmiddag, tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Nuldel. Kevinsen.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 Een van de twaalf uh, zittenblijvers van deze week staat op uh, nummer 23 en dan heb ik het over deze dame, Flirties met Sex. Ze staat uh, twaalf weken lang in de lijst en uh, heeft uh, ooit een vijfde positie behaald met deze swingende zomerse plaat. En sowieso uh, ben ik wel blij, want de zomer zit er echt weer aan te komen. Als ik zo naar buiten kijk, ook een zonnetje schijnt nog steeds uh, de hele dag. Dus dat uh, moet uh, goed komen. De nummer 23 was dit, dus snel door met de nummer 22. En die is in de handen van uh, X Ambassadors. Met de prachtige single Renegades. Vorige week nog op 14, deze week dus op uh, 22. 14 weken in de lijst: X Ambassadors. I'm oh, so- Deze week gaan draaien. Wil ik even wat vertellen over Adel. Want die had deze week weer een, opnieuw een technisch probleempje gehad tijdens een optreden. Adel gaf in het kader van haar wereldtoernooi een optreden in Birmingham. Toen halverwege All I Ask het geluid van de zaal wegviel. Nou, de zangeres had in het begin zelf helemaal niks door en zong gewoon verder. En het publiek die joelde er eerst een beetje naar... Maar uh, besloot daarna gewoon het nummer uh, mee te zingen. Ja, en na afloop van het uh, nummer vroeger deel wat er allemaal aan de hand was... Uh, waarom gingen jullie halverwege uh, ineens allemaal roepen? Ik dacht dat er een streaker op het podium was. Nou, in februari uh, had Adel ook al een keer een technisch uh, probleempje gehad... en dat was uh, uitgerekend ook met uh, All I Ask. Tijdens de uitreiking van de Grammys viel het gelaat ook weg... en was er een probleem uh, met de piano. Nou ja, shit happens, uh, zo liet ze achteraf weten... Adel wist uh, deze week de lachers ook wel op haar hand te krijgen. Zo vertelde ze dat uh, voor het eerst in tien jaar... dat ze weer een... Uh, uh, ja Thomas, even je oren dicht... een uh, string droeg. Mijn kont is zo groot dat het compleet is verdwenen. Al dus uh, Adel over de eigen derrière. Nou, Hij is straks nog uh, veel meer uh, nieuws voor je. Maar eerst gaan we luisteren naar het uh, laatste nummer uh, van het eerste uur. Dat is de nummer 20. En die is in de handen van uh, Aluna George... samen met uh, Popcorn met Amin uh, Control...